Het maximum aantal van 75 trekkers op het Malieveld is losgelaten. Er staan er momenteel al zo'n 120. Ook op andere plaatsen zijn protesten. In Hilversum maken zo'n 100 boeren een tussenstop bij het Mediapark. Het burgerservice-nummer op paspoorten en identiteitskaarten... wordt over twee jaar vervangen door een QR-code. De maatregel wordt genomen om fraude te voorkomen... schrijft staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer. Het komt vaak voor dat mensen een kopie van hun paspoort... of identiteitskaart moeten inleveren. Dan is ook hun burgerservice-nummer goed zichtbaar... en daarmee kan identiteitsfraude worden gepleegd. Een QR-code met zwart-witte zwart blokjes is makkelijk onleesbaar te maken. En dan het weer, het is regenachtig, later vanuit het westen opklaringen... maar vanmiddag vooral in het zuiden nieuwe buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt een graad. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en het knooppunt Rotterpolderplein. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Als ik loop op het mos voor de gokkoop. -go. Als je hem hoort, ben je blij, want dan is de kou voorbij. Iedereen is te breed, want hij brengt de zomer mee. Hier en daar, voor je voorjaar. de gokolino, gokolino, gokolino. Gokolino, als hij komt, dan zijn we. Als hij komt, dan is het mij. Als de wimper verdwijnt, komt de koekoek. Als het zonnetje schijnt, komt de koekoek. In de lente in mij leggen vogeltjes een ei en de koek. Kook daarin, laat de jullie planten stinken. Maar altijd met veel blijf. Ook de kook, kook. Ook kook, kook. kook, Als hij komt, dan zijn we blij. Ook de kook, als hij komt, dan is het blij. In mij le, en mijn, en deesting, 10, het, de vogeltjes en mij. En de koek, koek dat niet. leren de juni, klant Maar altijd met veel blij. Koek, de koek. Koekolino, koekolino. Koekolino, nou als hij komt, dan zijn we blij. Zo blij Koekolino, als hij komt, dan is het bij. als ik en zo'n bol hoed op zijn toet. M'n moeder zei: Man, je bent niet goed, snik. M'n pa zei: 'Dat spul staat me goed. Liep hij langs de straten flanieren, dan zag hij de meisjes omkeren. Maar zien ze nou mij met mijn hoed en mijn snor, dan zeggen ze: Kom, loop jij nou maar door. Want je haalt het niet bij Doris.' Doris zei niet.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 Senor. Senor. <laughs> Permetteen, Mesje Dam, in gezellig te ik vertel u een gekke historie.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 Stop meneer, de bijkant is Jacqueline. En ik rijd de aankant in 1958, Joop van der Maro met Stop meneer. Stop meneer, We van de politie. oh meneer. Kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat u achterlicht niet brandt? Stop juffrouw, mocht u daar wezen, hé hey, juffrouw. Kunt u niet lezen, Zit u niet de grote bord? Of schieten soms uw ogen wat tekort.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 Hoe komt het dat uw achterlicht niet brandt? Stop je vrouw, mocht u daar wezen, hé je vrouw Kunt u niet lezen, ziet u niet de grote bord Als schieten soms dus uw ogen wat tekort. Zo loop je te speuren en zie je een klant Dan zeg je gewichtig met opgestoken hand Stop meneer, ben van de politie, hul oh, meneer Kom van uw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 kat van ouwe Willem is op reis gereisd. Waar ging die dan naartoe? Hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. geweest. Zodat hij nou alleen maar Franse kranten leest. Bonjour en voel vous, vous. Hij heeft zoiets kans. Hij geeft kopjes op zijn Frans. Hij gaat met de roze krant.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 is ook op visite bij de Goal geweest. Hij zegt voortdurend nog zingt een liedje op zijn frans over de, de maat van Orleans. Hij lust enkel Suderlands en af en toe op het, dak. Op het dak, Op het dak, op het dak, op het dak en hij wil Bak. De kat van ome Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. Op reis geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Waar ging die naartoe? Hij is voor 7 maanden op reis geweest. Op geweest, op reis geweest. Parijs geweest.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 Een overleden in Den Haag op 9 april 1944 was de Nederlandse zanger... die Interbellum, dat is de periode tussen de beide wereldoorlogen... onder de naam Willem Derby een van de populairste artiesten van Nederland was... tot zijn bekendste liedjes behoren het plekje bij de molen, daar bij die molen... twee ogen zo blauw, Pinda Pinda lekker lekker, en Smartlappen waren, waarvan Hallo Banjoen, Het Vieren Schooierscharf... Droomland en Witte Rozen, natuurlijk de bekendste zijn... Je hoort hem nu Willy Derby, zoals zijn artiestennaam luidt, met de Schooier. in February and in dat hangt weer af van Pasen, dus het wisselt uiteraard. Maar hoe het ook mag vallen, het valt ieder jaar weer op. Want het is een dolle boel, het halve land staat op zijn kop. O, oh, wat lu, o, oh, wat lu, is dat gebruik. Ik ga altijd naar het zuiden en ik neem gewoon een duw. In die bruisende folklore, dat spontane et een een en zo met één boerenkiel, één feestus en één bruis.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 Ja, ik vind het magnifeu, dat gewoel en dat gewemel van het vrolijke dubbeluk. Al die krakers en die grappen, al die pintjes die ze tappen, die gezonde onvervalsde romanteuk. Oh, oh, wat leuk, oh wat leuk, oh ik ben de prinsenreuk. Als ik naar die kostumering en die feestversiering keuk, dan begin ik al. Ik de mensen thuis nog maar eens rustig doorkijken, ik heb geen zin om het nog een keer te zingen, ja, maar het wordt zo intonig trouwens, ik word een beetje vermoeid, dan kan ik niet even gaan zitten.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 Zing desnoods het standaardnummer, laat de klok maar slaan. Maar je zingt, het heeft niet wat. Gewaar zolang je kunt, altijd je vrolijkheid. Je bent je stemming vol, ben weer kwijt. Zing een tolk liedje als je opstaat en wordt wakker met de lang. Zing een Zeg dan niet, oh, wat heb ik nog een maf? Zing een goede liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag. Als je eventjes je open de spiegel ringt, op een deel dat je moet zijn. Ja, de zware zorgen rimpelt dan van je gezicht, met een opgewekt pijn. Alle zorg opzij en heb je ooit verdriet? Denk aan dit lied. En loop je oude trouwe wekker af? zet dan niet moe, wat heb ik nog een mak?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 Een leentje voor Jan en een leentje voor Piet. De ene die gunt het, de andere niet. Het regen, het regen, het is regen weer. Ja, als opening hoort je natuurlijk altijd onze herkenningsmelodie van Louis Davis met Weet je nog wel, oudje? En dit was een andere nummer, een andere plaat van een ander nummer. Louis Davis met Leentjesregen. Of een lied, het is meer uh, tijdens een cabaret act uh, wat hij gedaan heeft.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 Je wil haar wel eens noods de hele wereld geven Dan leg je met een groot gebaar die wereld aan haar voet Maar zij vraagt met een bitse stem Maar dan wie nou weer moet Daar sta je dan, daar ga je dan Je kunt je wereld houden Vrouwen, zwijg nou over vrouwen Ik ga mijn verdere leven op een bergtop zitten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 een parochie, totdat ik dacht gewenst ben, zing ik die melodie. Vrouwen, vrouwen, praat me niet van vrouwen, zware en ookvaardig, maar per se niet te vertrouwen, ze kunnen Oh, maar vergeet je dat alweer Want heusje wordt niet zomaar Heer in het verkeer hendels knoppen, rijden, slotken Zegt de instructeurje Tegen een fietsie, halt politie Vriendje, ik bekeur je Wat helpen dan je klachten Al was het de eerste keer Je was slechts in gedachten Heer in het verkeer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 Nu. Dag vader en dag moeder, dag zuster en zwaar. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder, dag zuster en zwaar. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag lieve rest van Nederland, dat lieve allemaal. Blijf maar rustig zitten. Van Maas en Waal Ik kan alleen maar lachen Ik stap eruit, ik ga Mijn rugzak en mijn tentje mee De vlinders achterna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 ZANG De weer, de weer door de stad Zat in de tram voor het raam Reed naar de frietenkraan Hij had patat, patat, patat uit het vet Met mayonaise erbij en een kroket Brom, brom, joerledee, joerledee Brom, brom en een kroket Ging naar het zwembad Doop van de plank in het diep het Spatte ontzettend en iedereen riep hij maakt alle hopjes nat omdat hij zo spet spat. Hij is geen heer, geen heer, geen heer in het bad. Stuur toch die beer uit de stad. Zo dat was dat. Broom, broom. Kjodladee, kjodladee. Broom, broom. Zo dat was dat. Zo dat was dat. Zo dat was dat. Was dat. Een pak is maar vlakstuk van een vlakstuk van een vlakstuk Al een Molly een vlakstuk een van een vlakstuk voor het vlakstuk van een vlakstuk van een vlakstuk van een van een vlakstuk in een vlakstuk in een heel klein hoekje zit. Molly, vertrouwt een enkele man, als op een afstandje. Mannen zijn doodzakelijk waard, je moet er een beetje naar hoe het Molly, Moly vertrouwt een enkele man, op die jokadeveel. Dit al je belang had. Je lang jaloos af en pauzang kan de zaak geen kwaad. Molie, valt wel niet mee, nu en dan, want weer in het en belachelijk dat er moed aan te draaien. Oh lief, is de wie er om een zoentje vraagt. Ze zegt zijn en enkele zoen, toch geen kwaad. Een nooit een broek, maar wel laat. Molly, verbrok een enkele man, alsof een afstand in. Mamens zijn noodzakelijk waard, je moeder weet net hoe het aard. Molly, verbrok een enkele man, om die ook aan te al deze de meter passen, als je met hem wandelen gaat. Zolang je dan op een open afstand valt, dan kan de zaak niet waar. Molly, man wel niet mee nu en dan. Wat van wel eens weet alles van Ja, en dat was muziek van uh, Willy Derby met Molly. En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort.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 De vertaling van de Amerikaanse versie Het Ding, oftewel de Thing. Ik wens jullie nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens. Ik liep maar zo op het stil, de stad van zandvoet aan de zee. En zag naar los een grote kist die in de branding leef. Ik viste een mop ik kijk er eens in, weet een je wat ik zag? Ik zag een graaf van hem, die in dat kistje lag. Oh, ik zag een hem, die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter touw En peddelde ermee naar huis en gaf hem aan mevrouw. vrouw Die kreeg het op de zenuwen en liep er uit en vlug Ze smeren nam met diep, en komt nooit meer terug Oh, ze smeren nam met diep, het komt nooit meer terug Ik dacht wat ik nou gaan doen, toen kreeg ik een idee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 Maar waar ik met mijn post kwam, geen mens die het hebben we al. Ten einde raad, nam ik een besluit. en ging naar Rome Jan. Die schrok zit ook van die, en brulde er niks ervan. Oh, die schrok zich ook van die, en brulde er niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Is nou voor u en mij te tenslotte de moraal Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de brand in leidt Blijf altijd avanson, je raakt er nooit meer kwijt oh, altijd je raakt er nooit meer kwijt Blijf altijd avanson, je raakt er nooit meer kwijt